Waar blijft mijn boterham met pindakaas? Hij kan niet harder. Waar blijft mijn boterham met pindakaas? Wat moet je? Waar blijft mijn boterham met pindakaas? Moet ik weer klein snijden omdat ze er in de keuken te behoerd voor zijn? Een mes is er ook niet bij. Je had een mes achterover moeten drukken. Had je nu een mooi schoon mes gehad. Ik zal het met mijn zakmes doen. Daarom juist. Je mes is vuil. Vuil en vies het stinkt zuurig. Pindakaas stinkt. Dat verpest de lucht. Hier. Dat is geen pindakaas. Nee, jam. Bulgaarse jam. Kun je misschien scheiden? Ik kan niet scheiden. Van jam wel. Ik kan niet scheiden, al drie dagen niet. Jij scheidt stiekem. Anders zou je wel dik zijn. Opgezwollen, vol stront. Ik zit vol stront. Kouwe kak. Nou, wil je echt niet? Met pindakaas. Goed. Zuster, zuster, het is zo warm hier. Heb ik verhoging? Verhoging? Verhoging? Wat heet? Koorts? Je hebt koorts, man. Niet praten en bewegen. Stil liggen en mondje dicht. Wel Welterusten. Zuster, zuster. Zuste, ik heb het zo koud. Koud en warm. Ja, dat komt door de koorts. Warm en koud. Zo gaat het nou eenmaal. Mooi braaf zijn en stil. Dan gaat het allemaal wel over. Kan, kan ik nog wat drinken, drinken zuster? Drinken drinken. Zuste. drinken, drinken. Het is hier geen café. Zuster... Zuster. Hier heb je je brood. Jij wordt dikker. Je gezicht wordt dikker. Onder het gips kun je natuurlijk niks zien, maar je kop wordt voller. Jij moet oppassen. Straks knap je nog uit elkaar. Zomaar, midden in de nacht. En ik lig rustig naast je te slapen en word gebombardeerd met grote brokken gips. Het is niet ongevaarlijk naast je te liggen. Thee. Thee. Alsjeblieft. Ja, je zult toch overeind moeten komen, jongen. Zo, laat die kluit maar een beetje zakken. Mm. Pijn? Jeuk. Misschien is er wel een flow naar binnen gewipt. Of twee? Of een heleboel? Als ik me beweeg, krijg ik jeuk. Nou, hup met die thee. Ze bouwen nestjes onder je rug. Of in je oksels. Lekker fris. <lacht> Nog meer thee? <lacht> Niet stikken, hè? Want dan heb ik het weer gedaan. Die man die voor jou hier lag is gesmoord. In een zure haring. Zijn vrouw zat erbij. Nou, Ze mocht geen eten zwaar meebrengen op zaal en toch... Zure haring. Hij was te gulzig. En toen is hij gestikt. Ik lust nog wel een boterham. Het was geen zure haring. Die vrouw haalde een groot spinnenkoppig beest uit een potje... en stopte dat die man in zijn hoofd. Zijn ogen gingen bol staan... en de haren op zijn armen en benen werden wel tien keer zo lang. Zijn neusgaten spleten uit elkaar... en de maden en wormen kropen uit zijn verrotte lijf. Het was zo'n geweldige stank dat de bacillen die in die stank zaten zich meteen ontpopten. En als een leger verwoestende kadaverbeestjes in zijn opengevallen poriën raasden. Uit zijn voeten groeiden grote onkruidplanten omhoog met vleesetende bloemen. En die geweldige kelken sloegen om de dijen van de man en zogen en zogen zijn laatste vleeswater op met gulzige slorpende geluiden. Goed zo, goed zo. We hebben nog tijd. Het gaat toch niet uit? Ga door. Nou, jij. Het was een gemberpotje. Ik ken ze wel het Indië toen ik nog kapitein was bij de kneel. Laat die boter aan maar. Ik hoef niet meer. En je was in Afrika, bij de witte orang oetangs waar je tegen moest vechten met als enig wapen een bosje spijkers aan een touw. Er waren honderden spierwitten die om me heen renden. En jij maar slaan en ranselen. Indië. En de gemberpotjes stonden in de toko keurig naast elkaar op de witte planken. En je kocht zo'n pot. En je ging hem naar je meisje. En dat deed haar los en doopte haar borst in het gemberwater. Ahir Jai. Maar de grote krokodil komt uit het water. Omdat de geur van Gimman had hem aantrekt. Ben jij bang voor grote krokodil, meisje? En het meisje zei. Ik ben bang voor boeiaja, grote krokodil. Er wordt weer geschoten. Ik hoor niks. Jawel, er wordt geschoten. Het komt dichterbij. Laat dat schieten. Je hoeft het niet vanavond. Als ik het nu niet laat schieten, kom je er straks mee. Als we met heel wat anders bezig zijn. Er wordt geschoten. Als ze dichterbij komen, kun je nergens heen. Ze schieten het hele ziekenhuis onder ons vandaan. We kunnen nergens heen. Jij niet. Ik wel. Het was een klein plaatje. Op Java. Als ze je vinden, ga je eraan. Ze zetten je zo tegen de muur en spijkeren je vast met grote spijkers door je gips en knallen je neer. Ik deed het niet voor mezelf, maar voor mijn kinderen. We moesten wat te eten hebben. Zonder vorm van proces, bang. Er is straks geen ontkomen meer aan. Jij legt me op een wagentje en rijdt me zo naar de kelder. Zijn we beide veilig. En het meisje dan? Wat deed je met het meisje toen de krokodil kwam? Zeker ook op een wagentje leggen en wegrijden langs de kali? We lagen aan het water. En ik kwam eraan. Een kanjer was het ontzaggelijk groot. Ik, ik rende naar binnen. Je liet het meisje alleen. Ze was versteend van schrik. Helemaal niet. Je had er vastgewonden op een bedje van bamboe en toen ertussen uit. Ik moest naar binnen om een kristal te halen of een pistool. Maar die hadden ze niet in dat huis. Het schieten wordt harder. De straat is leeg. Geen mensen te zien. Links, achter bij de speeltuin is brand. Het speeltuinhuisje brandt als een fakkel. Het is een houten huisje. Een hutje eigenlijk. Uitgerekend zo'n speeltuinhuisje gaat er weer aan. Maak je niet druk. Dit hier gaat er ook wel aan. Ik zie geen mens. Geen tanks of sluipschutters. Je vrienden vechten goed. Maar niet lang meer. Hoor ze eens de keer gaan. En toen je terugkwam, was dat meisje al besprongen door de krokodil. Ik was machteloos. Je had je mes toch? Jezus, zo'n beest wel eens gezien. Daarbij, er kwamen leger slangetjes met hem mee uit het water. En de witte dame uit de boom? De witte dame is de zuster. Wat zou dat? Ze heeft witte handschoenen aan en is gesluierd met kleine kralen. Ze heeft een mes in de hand. Een zakmes. De witte dame is de zuster. Die doet niet mee. Laat dat mens. Goed, maar goed. Maar die krokodil is geen krokodil, maar een tank. Die komt aanrollen over het gras toen jij lag te vrije met je meisje. Niet waar. Wel een krokodil. Er wordt weer geschoten. Nu dichterbij. Gekke, Gek, hè? Dat er geen alarm is in het ziekenhuis. De straat is nog leeg. Het speelt is afgebrand. Er zijn geen straatgevechten. Geen straatgevechten? Nou, dat is een goed teken. Dan blijven ze nog uit de buurt. Lekker rustig. De eerste kogel was voor het meisje. Ze was meteen dood. Hou op over dat meisje. Ga terug naar het raam. Houd de wacht. Waarom heb je haar vastgebonden? Wou ze zelf. Toen ze dood was, heb ik haar toegedekt. Waarom haal je nou? Omdat ik bang ben. Alleen. Omdat je me alleen wilt laten omdat mijn gips jeukt aan alle kanten. Ik kan je op een wagentje leggen en meenemen naar de kelder. Maar dat doe je niet. Je laat me alleen. Dat doe ik wel. Trouwens, het schieten wordt minder. Ik was goed voor mijn werk. Ik had zelfs een middel uitgevonden tegen de bommen... door grote trossen prikkeldraad in het begin van de bunkers te verwerken. Daar bleven de bommen in steken. Daar kwam geen bom doorheen. Je gaat toch niet weg? Natuurlijk niet. Straks gaat het licht uit. Het licht gaat nog lang niet uit. Jij blijft rustig hier. Rustig zitten op bed. Straks maak je mijn gezicht schoon. Ik poets mijn tanden. Morgen komt de kapper om me te scheren. Als jij een kunstgebit zou hebben, zou het makkelijker gaan. Even in het bruiswater. Psst. Oké. Okay. Je had je gebit moeten laten trekken. Een gebit is geel, maar oersterk. Mijn vader had ook een sterk gebit. Sterker dan wie ook. Hij was een grote, zware man... en las altijd oude stukken van de Grieken. Sophocles en Aripides. Dat las hij altijd uit voor. Dat waren gruwelijke drama's van zonen en vaders, dochters die voor hun broers opkwamen. Kinderen werden erin opgegeten en je kunt het zo gek niet noemen. Maar voor ons waren ze gevaarlijk, die stukken. Want mijn zusjes werden er s'nachts wakker van. Ik was nog maar een kleine jongen, maar ik zie nog mijn vader met bolle ogen en harde stem die stukken voorlezen. Op een avond ging hij naar de slaapkamer en kwam terug met een wit laken om zich heen en een varen uit een bloempot in zijn haar. Hij ging voor ons staan en riep wilde verzen, en we moesten op onze knieën liggen voor de toorn van Zuis. Hij riep tegen mij, haal de gieter! En ik haalde de gieter vol water uit de keuken, en hij straalde ons van onder tot boven nat, ook zichzelf, en zweet een grote stoel midden tussen de kopjes op tafel, en ging erop zitten als een Griekse wijsgeer. Wees genade, grote vader, zeiden wij. En straf ons niet, want jij bent machtig met je witte kleed en je varenjaar. Ezels zijn jullie, ezels. En ik moest ezeltje rijden met mijn zusjes om de tafel. Oh. En hij maar schreeuwen over Euridike en Creon En dat wij een godvergeten stelletje waren. En hij zat van de tafel. en kwam met zijn hoofd met een klap op de haar terecht. Laat me niet in de steek, als ze we weer schieten. En wij stonden eromheen. Met die spriet in zijn haar. Wat een man. Een reus gewoon. Er wordt weer geschoten. Er wordt niet geschoten. Het is doodstil. Jij altijd met dat schieten elke avond. Er zijn ook andere dingen die de aandacht vragen. Valt toch dood met die eeuwige tanks. Die rotzooi. Die oerang wilde ik hebben. Nee, nee. Mijn vader was zeldzaam. Een reus gewoon. Zo hebben ze hem ook begraven. Met zijn Griekse jurk aan. Met zijn Griekse boek op zijn buik hebben ze hem nog gestopt. En het is waar wat de Grieken zeiden, met hun pessimisme. Het is allemaal zoals ze het zeggen. Steeds weer. Er is geen ontkomen aan. En de Oramutans, die feilloos de weg wisten door de donkere bossen van Afrika. Daar staat de mens stom. Daar weet hij niets meer van. Met zijn honderden. Spierwit. Ik hoef niet meer. Ik ga slapen. Het licht gaat zo uit. Je moet me nog helpen. Met mijn gebit. Wat te drinken geven. Helpen met de fles. Bel de zuster maar. Ja, dat mag je niet doen. Ik kan me niet bewegen. Het gips gaat me jeuken. Ik kan geen zuster bellen. Wil ik het voor je doen? Nee. Je hoeft niet te bellen. Daar gaat het niet om. Wees stil. En luister of je ze hoort. Hoor je ze? Ik hoor niets. Ik wil ze niet horen. Ik wil niet. Kom hier. En maak mijn gezicht schoon. Dan zal ik niks meer zeggen. Mijn gips je ook zo. Nee. Je bent mijn beste vriend. Wat hebben we al niet meegemaakt samen? Nee. Kom uit je bed. En laat de bommen knallen door de kamer. Dat je een grote oplichter bent. Een moordenaar die nergens voor opzij gaat. Dat zal ik en zeggen. Gooi het scherm opzij. Je moet vlug zijn. Straks doen ze het licht uit. Als mijn vader speelde, dan beefde alles bij ons thuis. Niet van je vader. Niet van mijn vader. Wel van mijn vader. Van mijn vader in een zee van Tule. Van mijn vader met oorbellen in zijn oren. Van puur goud. Zoals hij door het huis heen en weer liep. Als Cleopatra aan de Nijl. Die krokodil van jou is niks bij mijn vader... met zijn rustachtige pakken van Floris de Vijfde. Als Jezus met een kruis op zijn nek. Trap op, trap af. Een collaborateur, een chagra met de vijand, dat deed je. Mijn tanden, mijn tanden moet je nog poetsen. En mijn krabben, een heel klein beetje maar op mijn rug. De opening is groot genoeg. Oh, niemand kwam zo razendsnel de trap afglijden. Hij was tweehonderd pond, maar zo lenig als wat. Een sterrenwacht stond in de keuken. Zijn sterrenwacht als jas hing ernaast. De ster van Bethlehem was maar een makkie voor hem... En daar stonden de drie koningen al voor de deur. Is hier het kindje geboren? De verlosser? De messias? Mogen we het ventje begroeten en geschenken geven? Goud, wier, ook en mirre. Ja, goud, wier, ook en mirre. Dat hebben we meegesleept van woestijn naar woestijn. En ik moest mijn pyjama uitdoen. En dan kreeg ik een luier om. En mijn zusjes als herders en engeltjes sprongen door de kamer. En mijn moeder als Maria lag voor mijn witte luier neergeknield. De kaarsen aan, de kerstplaat op. Dat was feest. Het stro dat prikte in mijn gat... als mijn vader binnenkwam met zijn cadeaus. Sterf jij met je gemberpot. Stille nacht. Heilige nacht. God. Je hoeft niet te huilen. Ik heb het erger. Ik kan me niet krabben. Je moet vlug zijn. Het licht gaat zo uit. En ik hoor alweer het rommelen van zware schut. Als ze komen zul je me beschermen. Maar op een wagentje leggen en wegrijden. Je zult zeggen... Hij is het niet, die beton gemaakt heeft voor de vijand. En later in het proces zul je me verdedigen. Dat ik het gedaan heb voor mijn kinderen. Wil je echt niet meer? Heb je echt zo'n jeuk? Zou het gips niet wat losser kunnen? Losser? Losser? Dat zou me dood zijn. Ik zou elkaar zakken. Ze schieten weer. Ze schieten inderdaad. De tanks staan in de straat. Het plein staat vol. De speeltuin is platgereden. Geen draaimolen meer te zien. Er wordt enorm gevochten. Maar de tanks maken er een einde aan. Alles staat in brand. De vijand vlucht. Ze komen hierheen. Zoeken dekking in het ziekenhuis. Dat wordt een ramp. Voel hoe dat dreunt. De sirenes joelen. Licht gaat aan en uit. Ik moet weg. Weg naar de kelder. Niet zonder mij. Je moet me nog helpen tanden poetsen. De tanden poetsen. Tanden. Hier, je gezicht vlug. Zo. Handdoek, handdoek. Ik heb ze even mogen. Niet zo wild. Ze schieten. Er is brand in de benedenvleugel. Hoor maar hoe die liggende patiënten te keer gaan. Mijn tanden. Je moet mijn tanden nog poetsen. Tandpasta. Daar is de tandpasta? Maak er een rotzooi van. Zijn die netjes op je spullen? Niet zo wild. je scherpe tanden dan kan mijn tandvlees niet tegen. Zo. Spoelen. overeind komen. Je bent klaar. De wagen. Je moet de wagen halen. Een wagen? Waar haal ik die vandaan? Ga er gang op. Daar is niks meer. Dat staat in brand. Je kunt me niet alleen laten. Oploos als ik ben. Help me. Help me. Ik moet weg. Dat mag je niet doen. Help me, jongen. Ik kan niet meer. Ik sta te trillen op mijn benen. Straks is de kelder vol. Je, je moet me dragen en meenemen naar de lift. De lift is stuk. Dat weet ik zo. Ze sparen elektriciteit voor de verlichting. Probeer me het dan te dragen. Ik wil wel, maar je bent te zwaar met je gips. Probeer het dan. Het gaat niet. Ik kan dat niet. grote god. Het gips. Het gips moet eraf. Doe je gips af. Hoe kan ik dat? Met mijn mes. Waar is mijn zakmes? Ah, nee. Dat nee, niet doen. Dat gaat niet. Dat mag ook helemaal niet van de dokter. Laat het gips voor het is. Moeten ze komen? Tegen de muur met je? Hel? Wat doe je nou? Laat het maar. Het licht gaat zo uit. Ga in je bed. Laat me maar. Er is geen ontkomen aan. Je moet los uit het pak. De zuster. Laat de zuster komen. Niks, zuster. Jij moet los. Kijk eens wat een groot stuk eraf gaat. Makkelijker kan het niet. Oh, je huid is helemaal roze. Ja? Heb ik altijd gedacht. Moet wel roze zijn. Ja. Nou kan je je ook lekker krabben. Nou kan je er makkelijk bij. Ze schieten weer harder. Maar jou niet. Dat is ook wat waard. Roze is je huid als een pasgeboren kind. Ja. Net als Jezusje in het stro van mijn vader. Straks draag ik je. Draag je door het hele gebouw. Tussen alle mensen door, met je gebroken benen. Was je nou zo bang? Je ribbenkast zakt in elkaar. Je ribben vallen terug en prikken door je longen. Maar wat geeft het allemaal? Jij bent gewet.